stone.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 cloak of feathers so I'll never be alone and the mists they part as through we fly in my cloak of feathers Dubbel goede avond. Nou, wat wil je nog meer? <laughs> Zo. Nou. Ja, ik zou zeggen, welkom, welkom. Eens even kijken wie er op de chat allemaal rondhangen. Eens even kijken. Natuurlijk, operator en dreadhead. Nou, eh, ik zei de gek. Ik zie Edwin, Els, Lin en Marcus. Nou, ik zou zeggen, welkom. Ehm... Um heb nou ja een, een beetje een onderwerp uh, ik wil eens kijken ik wil eens uh, een keer mijn visie uh, met jullie delen uh, van uh, ja ja ik zou eigenlijk gaan zeggen uh, uh, de, de, de cirkel of als je uh, anders wilt zien het verhaal of wat, wat, wat, wat, hoe het ook invult van het uh, van de... Uh, leven en wedergeboorte. Uh, maar voordat ik ga dat ga doen, er dus staat een nieuwe maand aan te komen morgen. Uh, is uh, voor. Een... Even kijken. Een uh, uh, uh, uh, uh, uh, kaart trekken die geldt voor. Uh, Iedereen die, door, die die meeluistert, of het nu live is of achteraf, dat maakt even niet uit. Uh, ik trek een algemene kaart, uh, ik trek dus één kaart, uh, en ik, hè. Uh, die is voor iedereen die dit hoort. Zoals ik al zei, uh, nu live of straks, uh, als je terugluistert. Uh, en dat... Uh, Sorry, die kaart, dat dier wou ik zeggen, uh, komt uit het dierenoraken der druiden. He, dus het is een dier uh, wat, uh, wat jullie meekrijgen. En volgende week uh, wordt dat, ga ik daar een boom aan koppelen. En dan eens in de maand, uh, dus de uitzending voor uh, de nieuwe maand, uh, trek ik een dier. En de, uitzending, uh, de eerste uitzending in de nieuwe maand trek ik een boom. Uh, dus het kan zijn paar keer de zalf. He, Dus, uh, he, dus wat, wat, wat ga ik doen? Ik, dus de uitzending voor uh, de Nieuwe Maand trek ik een dier. En de, uitzending, de eerste uitzending in de Nieuwe Maand uh, trek, ik een, trek ik een boom. He, of een... Uh, een zalf. Welk dier is het dus nu... De adelaar. En zoals ik al zei, die komt dus uit het dierenorakel de druide. Uh, ja, inderdaad, morgen 1 mei, daarom doe ik dat. Uh, twee... Even kijken hoor. Ik... Van omgekeerd uh, naar boven. Uh, dus dan kan deze kaart erop duiden dat het goed is op te passen voor de gevaren van een overweldigend verstand. De adelaar kan zijn vurige mannelijke krachten in evenwicht brengen met zijn vrouwelijke, meer waterige kwaliteiten door zich te vernieuwen in... Het geheime meer. Maar als we dit meer niet kunnen vinden, als we ons verstand, de toegang tot ons hart weigeren, kan ons leven droog en steriel en ons, uh, en ons verstand streng en te analytisch worden. Wellicht is het nu tijd om te zien of je hart en je verstand met elkaar in evenwicht zijn. Misschien is het goed meer aandacht te besteden aan je dromen om te luisteren naar de stem van het onbewuste, naar de diepte in je, zonder dat je de waarde van je onderzoekende rationele verstand ontkent. Uh, verstand ontkent. Um, ik zou zeggen, laat dat lekker bezinken. Ehm... Um, Ja, uh, inderdaad, morgen dus, uh, uh, dus 1 mei. Hè, de, de 1 mei-viering. Uh, in sommige delen van het land wordt inderdaad dus nog steeds een vuurfeest uh, gehouden. Hè, er wordt inderdaad, dus, uh, uh, inderdaad vreugdevuren gewoon nog steeds ontstoken. Uh, inderdaad, het dansen rond de mijnpaal, de mijnboom. Uh, traditioneel is men dan dus ook vrij. Uh, als 1 mei uh, niet op een maandag valt, wordt die verschoven naar de dichtstbijzijnde maandag in mei. Naar de eerste maandag in mei. Dus dat is in dit geval dus 4 mei. Uh, dus het is 4 mei hier dus ook een uh, public holiday. Dus alles is dicht. Scholen in ieder geval. Ehm... Uh, en dus uh, ik, ik kan wat meer drukte eh uh, verwachten op dus ik kan wat meer drukte verwachten op de manege morgen uh, en maandag gelukkig ben ik maar De druk af en toe ehm uh, Uh, eens even kijken. Uh, uh, uh, ik ga dan niet deze week over, uh, erover, over de meiviering uh, beginnen. Dat doe ik volgende week. Uh, want dan heb ik ook zoiets van kan, hè, Dan kan je uh, uh, uh, ja, ervaringen uitwisselen. Hè, wat, wat heb je gedaan? Ik uh, kan natuurlijk wel vertellen wat ga je doen. Want dat vind ik niet erg. Um, Ja, en, en dan uh, inderdaad, uh, dan volgende week uh, ga ik er wat dieper op in. Hè, zo, en dan inderdaad uh, zou ik het leuk vinden als banders inderdaad ook dan uh, ervaringen uitwisselen. En ja, en inderdaad, dan, uh, dan zijn we alweer onderweg naar 21 juni, de langste dag. En dat is een dubbel jubileum voor mij. Uh, dubbele feestelijke dag, want dan ben ik hier ook tien jaar in Schotland. Um, dus dat is voor mij een dubbel feest. Ik zal eens kijken op welke dag dat dan is. 21, want 1 mei valt op. Uh, 1 mei is morgen. Maar dat is zondag. Oh, dat is leuk. Oh, dat is helemaal, helemaal. Het is dus op de dag af. <laughs> want ik ben ook op een zondag uh, hier uh, gearriveerd. Ik weet niet meer hoe laat, maar. Ja, want. Ik moet even nadenken. Maar dat, dat is inderdaad een uh, ja, dubbel, dubbel feest, eigenlijk, voor mij. In Ja, en, en, en dat is best wel, uh, best wel apart. Um, ik heb het eigenlijk niet zo bijgehouden of het vaker al op zondag geweest is de afgelopen tien jaar. Maar nu, nu kijk ik ernaar en het valt gewoon op. Um, even kijken, ja, want ik ben dus de twintigste op de boot gegaan. Gedaan. Dat was dus een, dat, en ik weet zeker dat dat een zaterdag was. Uh, ik, had, ik had een autootje. En... Ja, dus daar geslapen, uh, moeilijk, niet moeilijk gedaan. Uh, ja, het is inderdaad, inderdaad geëindigd. Uh, ik had er nog niet eerder op gelet. Ja, nu wel omdat het een jubileumjaar is. Uh, best wel, en dat is best wel grappig. Ehm... Um... Nou, ik zie intussen ook Sunset binnenkomen. Goedenavond, Sunset. En, nou, uh, uh, uh, maar goed, uh, uh, even kort uh, samengevat. Ik, zal de, uh, ik heb er ook een heel mooi liedje over gevonden. Wat het een beetje op een, een luchtige manier uh, vertelt. Uh, uh, de, de, de cirkel, de, wat, de, wat door sommigen noemen de cirkel of de spiraal des levens wordt genoemd. Uh, hoe, hoe zit dat in mijn visie ik ben daar heel duidelijk in uh, ik, ik zal goed aangeven of het uh, mijn visie is of de visie van een andere partij um, eh, wat is het voor mij? Nou, uh, je wordt geboren eh, uh, zoals ieder eh, uh, je, komt, uh, je, je komt ter wereld uh, je wordt geboren, vul het maar in, uh, hoe je het ook maar noemen wilt uh, je leeft je leven, of dat uh, spiritueel is, of dat anders is, dat is even niet, uh, even niet van belang. Ja, het is wel van belang natuurlijk, want het bepaalt toch hoe jij je leven leidt. Uh, en je gaat uh, hopelijk op een, uh, op, een, op een gezonde, hoge leeftijd, op een natuurlijke dood. Op een natuurlijke manier ga je dood. En... Heel veel uh, spirituele vormen hebben zo van... Ja, na, na die dood is er een vervolg. Um, nou, wat ik dan... Uh, wat ik zelf dan geloof is dat je dan een aantal levens leidt op deze aarde. Hè, dat uh, de aarde een, uh, een grote leerschool is. En dat je een aantal... Uh, uh, Lessen daaruit, dat je jouw ziel, je geest, of hoe je het ook noemt, daar lessen uit uh, moet leren. Eh, dus uh, we zijn allemaal waarschijnlijk een keer ergens, uh, ja, roep het, uh, roep het maar lang geleden begonnen. Uh, of dat nou in de oertijd uh, geweest is, in de Romeinse tijd, de, tijdens de renaissance. Uh, of dat dit je eerste leven is, dat uh, uh, eh, dat, dat is... Dat, dat, ja, dat, dat geeft één keer maar aan hoe oud of hoe jong je ziel zou, uh, zou zijn. Uh, hè? Maar ik zeg op mijn beurt, we hebben allemaal die cirkel minimaal uh, ene keer door, uh, doorgemaakt. Uh, al zullen er zijn die dat voor, de, misschien nu dit voor het eerste keer meemaken. Alleen het probleem is, we zijn het er niet van bewust. Uh, wat ik dan dus uh, geloof, uh, is uh, ja, naar na aanleiding van, uh, van het spirituele pad wat ik ook gevolgd heb, en uh, nog steeds volg, uh, gebaseerd in de keltische overlevering, dat je reïncarneert. Ja, dus wat, uh, wat gebeurt er, je die wordt geboren, je leeft en je gaat dood, en wat gebeurt er dan na je dood, je ziel. Uh, ja, de, die, die overgangsexamen, hè, of een overgangstoets. Uh, zoals ik al zei, ik zie dan de aarde als een uh, enorme leerschool voor iedereen, voor elke ziel. En, uh, ja, een... een en dan geeft de ziel dus door wat, uh, uh, wat het geleerd heeft. Uh, en, dan gaat de, en dan wordt de ziel... Uh, de, dus de ziel geeft het door. De ziel gaat, wordt dan dus ook uh, ge, gereinigd van het vorige leven. En uh, dan komt de ziel terug op aarde in een nieuw lichaam. Uh, ik zeg dan op mijn beurt, het maakt dan niet uit of... Ik geloof niet in een kastenstelsel. Um, ik geloof dan wel dat je een keus maakt of je een mens wordt: en of je mannelijk of vrouwelijk bent, uh, of je uh, de, van hetzelfde of van het andere geslacht houdt. Uh, yeah, dat soort dingen. W uh, wie je ouders zijn uh, en, en dat soort dingen. Dat het bepaalt dan ja, je, je leven. En dat geeft dus ook uh, de lessen die je dan weer leert binnen je uh, uh, nieuwe, uh, binnen, binnen nieuwe levensloop. Of andere kaart naar beneden. Dus hier. Zoals eens kijken wat hij me te vertellen heeft. Ehm... Um... En um, sorry, ik. Ik niet met die kaarten te spelen. Dus de dus, dus, dus stier is naar beneden gevallen. Ik zal zo eens kijken wat hij me te vertellen heeft. Um, misschien had ik het ook zo even, uh, uh, even voorlees. Um, het leidt me ook af. Eh, de, dus je, je, je loopt dus je, dus je doorloopt dat. Uh, en een goede avond, hè man. Um... Buddy entered your channel. En ja, dus... Je, je, je, uh, dus ik zeg op mijn beurt... Hoi, makers. Um, dus je dus, dus, dus, doorloopt dat uh, allemaal. En ja, dan, dan, dan, dan leer je een aantal dingen. En... Uh, ja, dan zou je dan zeggen, waarom kies je er dan voor om dit leven te doen of om dat leven te doen? Ja, dan dat is een keus die, uh, die, die je maakt, omdat om je daaraan toe bent. Um, nou, ik ga zo heel even nog een, een, een nummertje draaien, wat het ook op een leuke manier nog heel even lekker verwoordt. Uh, maar op een hele andere, op een wat, wat, wat, wat luchtige manier. Um, dus als Marcus nog heel even zijn mond uh, wilt houden, <laughs> tot het nummer is afgelopen, dan ben ik hem zeer dankbaar. Is goed, is goed, Donach. There were three men Came out of the west Their fortunes for to try And these three men Made a solemn vow John Barleycorn must die They ploughed, they sowed, they harrowed him in Throwing clods upon his head And these three men Made a solemn vow, John Barleycorn was dead. They let him lie for a very long time till the rain from heaven did fall. Then little Sir John threw up his head. Stay to Sir John. Ja, dus Dave de Bart met John Barleycorn, uh, een, een nummer waarvan ik zeg wat dus heel goed uh, ja, de cirkel des levens uh, ja, wel, wel verwoordt. Uh, in, de, in de zin van, uh, uh, is, dus, uh, is niet, het is saaie oogsten en wat je overhoudt wordt weer gezaaid. Uh, dus dat is inderdaad een hele mooie verwoording van hoe... Uh, Uh, ja, hoe dat uh, in, in elkaar steekt wil ik dan, dan, dan niet zeggen, maar een, een mooie manier van uitleggen. Um, Marcus krijgt van mij voor straf, omdat hij niet heeft gewacht tot ik uh, uitnodigd om op uh, uh, Team Speed te komen, krijgt hij een raadsel. En dat is de volgende. Dus Marcus, je mag jezelf weer unmuten. Um, welk dier? ...loopt ochtends ...op vier benen... ...s middags op twee... ...en s'avonds op drie. Zo, um, even denken. Denk er, denk er rustig over na. Uh, maar wat is jouw visie van... Uh, ja, ...de cirkel des levens? Uh, in de breedste zin des woords. Hè? Dus uh, Dat er wat nieuws komt uit, uh, uit de dood... Uh, ...in zijn algemeenheid. Of het nou planten zijn... ...of, of, of dieren of mensen... Ja, ik denk, wel, ik denk wel wat jij al zei over uh, reïncarnatie, dat op zich, op zich uh, sta ik op wel achter qua gedachtegang. Dat ik denk wel dat dat mogelijk is. Uh, ik denk ook wel dat het uh, als je op een bepaald level bent als ziel zijnde, dat het ook niet meer nodig is om te uh, incarneren uh, als mens. Dan kun je waarschijnlijk ook gewoon in de sferen blijven, zeg maar. Klopt inderdaad, ja. Nou, die, die visie deel ik, uh, dan, dat, dat wilde ik nog uh, even zeggen. Uh, en inderdaad, als je dan dus uh, uitgeleerd bent, dan, dan, dan blijf je dus, uh, tenminste dan, dan krijg je het recht om in de sferen te blijven. Uh, ja. Natuurlijk me, me, met de keus om toch nog uh, op aarde terug te komen, maar dan als verlichte ziel. Ja nee, dat stap ik. En het is best wel bijzonder, dit onderwerp vind ik best wel bijzonder, want ik ben ooit een keer naar een medium geweest in de woonplaats waar ik woon. En mm. die heeft mij toen een reading van een half uur a kwartier gegeven. Zo. En um, toen, vertelde ze dus onder, toen vertelde ze onder andere dus dat, um, dat ze zei dat ik hoogstwaarschijnlijk in de engelen sfeer terecht kom na mijn dood. Nou, dat zou kunnen. Het kan dus zijn dat jij later een keer een, uh, een dienst kan doen als bescherming. Ja, ik zit intussen heel even. Uh, Guus, uh, gedag. Uh, welkom op de... Wel, welkom, welkom, welkom. Hey Guus, goedenavond. Hallo. Maar nou, nou weet ik niet precies wat het nou allemaal inhoudt in de Engelssfeer, maar in ieder geval had het Medium wel gezegd dat ik waarschijnlijk dan ja, in de engelsfeer terecht zou komen. Dan nou, weet jij misschien wel iets meer daarover. Ja. Ben jij uh, want zoals ik uh, eh, ben, ben, ben jij helpend van aard, beschermend van aard? Uh, ik dat soort... ben wel uh, iemand die wil dat uh, alles goed verloopt. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen. Dus ik zou, ik ben ook wel van nature een soort van bemiddelaar. Hmm. Ja, Engelen... Uh, tot zover ik altijd begrepen, uh, be be begrepen uh, heb, die zijn dat ook. Hè? Dat, dat zijn uh, boodschappers, uh, zoals men de, de, dat, dat noemt, van uh, de, de, de, tussen ons en de spirituele wereld. Ja. En ja, de, de een, je, hebt dan, je hebt dan beschermengelen, je hebt aarsengelen en, en, en dat soort, uh, en, en alles wat daar nog verder uh, rond uh, zwerft. Yes. En. Ik denk dat ze, dat ze een beetje die kant op sturen. Ah, oké, want het zou misschien zelfs zo kunnen zijn dat ik al een engel was of ben, maar dat ik ervoor gekozen heb om op aarde te komen. Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Kijk, ik ben geen medium, dus ik kan daar geen sluitend antwoord op geven. Uh, en een medium kan dat. Uh, nee, uh, uh, nee. Kan, het, uh, kan dat ook niet. Uh, die, kan, uh, die, die krijgt dan ook één keer maar de boodschap door. Uh, uh, uh, een medium is uh, net zo, uh, geeft, is, is, een, is ook een boodschapper van wat er doorkomt. Ja, nee, dat klopt. En ik geloof dat ze me toen ook wel eens heeft gezegd uh, dat, uh, dat ik het liefst wil dat alles goed gaat en zo. En, en... En ook het liefst zoveel mogelijk mensen zou willen helpen. Maar ze heeft ook gezegd, dat kan hij helemaal niet. En daar moet je op een gegeven moment ook vrede mee hebben. Dat, dat niet alles goed kan gaan in het leven. Ja, dat klopt. Uh, maar zoals ik jou ken, uh, ja, heb jij je daar al eens uh, bij neergelegd? Uh, ja, nee, dat, dat is ook zo. En, en uh, ja, ik heb nog wel zeg maar, een beetje een soort van open aura. Ik ben zeg maar wel makkelijk uh, te ja, bereiken voor mensen als ja. dus je iets te open bent, zeg maar. Ja, dat, dat, dat klopt. Kijk, uh, dat heb ik wel eens uh, vaker gemerkt op ja. jou. Als ik aan jou wat vraag, en je, dan heb jij gelijk zo van uh, zo een hele waterval uh, met, met, met, een, met, met een antwoord. Ja, uh, en je vertelt dan ook, je vertelt ook graag. Uh, je komt over, uh, dat is puur zoals je bij mij overkomt. Je, je legt ook graag uit. Je had ook bijvoorbeeld uh, leraar kunnen worden. Nou ja, daarom denk ik ook eigenlijk dat ik het. Uh, daar, daarom begrijp ik ook wel denk ik, waarom ik het goed doe op YouTube, bijvoorbeeld. Mm omdat ik dan toch wel uh, verhaaltjes vertel of, of, of, of uh, bepaalde typetjes speel. En ja. ja, het wordt blijkbaar wel gewaardeerd door heel veel mensen. Ja, want ik las op de, de tekstchat, als je in de 2000 had, uh, had bereikt, nou ik zou zeggen, gefeliciteerd. Ik moet het toch niet ja, zien, zien, zien, uh, zien te bereiken. Vandaag heeft uh, iemand... Uh, e e ja, nee, maar dat, dat is heel mooi. Want ik ben ook heel blij. Ik heb vandaag alleen nog meer dan 200 abonnees erbij gekregen. Maar dat komt omdat een hele grote YouTuber, een van de Nederlandse grootste. Mm. De broer van Enzo Knol. Die heeft uh, abonneer reageren nagedaan mij ernaast. Dus dan zie je hem ernaast staan. En, Leuk. ja, dat heeft mij heel veel abonnees opgeleverd. En, uh, en hij, heeft, hij, ja, hij, zegt ook, hij heeft mezelf ook nog een persoonlijk bericht gestuurd. Van bedankt voor dat je deze melodie... Hebt bedacht die ik nooit meer uit mijn hoofd kan. Uh, kan. kan. ja, erasen, deleten. <laughs> nee, dat is inderdaad een, een melodie die wat, uh, wat. wat blijft hangen, dat klopt. Dat, ja, dat heb, ja so, soms heb je inderdaad van die. Uh, van, van die nummers en dan blijft dat. Ja, maar het, het is. ik vind, ik vind het een, een eer dat zelfs de grootste Nederlandse YouTubers dat heel erg kunnen waarderen en op prijs stellen. Mm. Ja, uh, dus ja... Je, je bent dan toch... Een ja, is je ook maar net Je moet het betreffen. Ja, je, je moet het maar net... Uh, het geluk hebben dat, dat mensen... Het waarderen wat je doet. En ja, ja. dan die grote YouTubers mee hebt, Dan, dan is de kans groot... Dat ze je gaan promoten. Mm. Ja, dat, dat is inderdaad... Uh, inderdaad waar. Uh, kijk, en, dan kom ik toch heel even terug... Uh, op, de, op wat dat medium tegen je gezegd hebt, dat, dat jij dus... Uh, oh, hey, dat, dat jij er klaar voor bent om, uh, inderdaad, een, uh, om als engel uh, te dienen, hey, uh, een, een voorbeeld te zijn voor, uh, voor ja, de volgende generatie ja uh, zoals, zoals ik al aangaf je, ja, je, je legt graag uit uh, je, je gebruikt ook je YouTube video's een beetje daarvoor uh, op, een, uh, op een luchtige manier breng je toch uh, breng, breng je toch ook nieuws hè? Uh, je ja. doet, uh, met, met je tijd voor, met je koffietijd en tijd van ja, kolen De dus koffietijd van die opmerkelijke uh, nieuwtjes uh, ja en dan uh, hoe heet het dan, het komt het komt toch over en ja ik zal niet zeggen je krijgt volgelingen, ja in feite wel, anders anders abonneert niemand zich op je YouTube kanaal maar er zullen er misschien wel een paar tussen zitten van oh dat is leuk, op die manier ga ik het ook doen dus die kan hier en daar dus de naapers verwachten. Maar hou er rekening mee. Uh, nadoen is ook een vorm van vleierij, hè? Nou, kijk, ik zie het zo. Uh, ik zeg altijd: wees vooral jezelf. Probeer niet iemand. Probeer nooit echt iemand na te doen. Wees um, je eigen originele zelf. Je eigen originele ja. ik. En uh, iemand naapen is, is inderdaad uh, niet. Echt echt, uh, de juiste methode denk ik, maar je kan wel heel erg geïnspireerd zijn door iemand en wat mm. uh, kleine dingetjes uh, overnemen, wat nuances ja, want iets meegeven is, is natuurlijk wel altijd mooi ja, kijk, uh, kijk er de, de zullen erbij zijn die uh, die, zullen het, die zullen je nadoen als zijnde inputtoon, hou daar rekening mee precies, en, dan, precies. En, en dan op de lange duur zullen ze toch hun eigen methodes ontwikkelen vanaf dat punt ja, nee, maar dat is ook mooi. Kijk, ze, ze mogen best wel uh, natuurlijk wat dingen van mij overnemen... ...als ze maar niet uh, het letterlijk gaan overnemen, weet je wel. Ja, daar zal het misschien mee beginnen, hoor. Uh, uh, eh, want, want zo leer je natuurlijk ook dingen. Ja, ik vind het, ik vind het ook niet erg uh, als mensen uh, kopiëren... ...want in principe leven we nu ook echt in een maatschappij... ...dat iedereen zo'n beetje van elkaar kopieert. Dus dat, dat hm. is nou eenmaal een, een feit... Uh, ja. Alleen, ik bedoel, je hebt natuurlijk uh, een positieve manier, uh, je, hebt... je hebt het in de positieve zin, kopiëren, ja. en in de negatieve zin. En ik, ik zie het zo, in de positieve zin is het uh, dat iemand geïnspireerd is, of geïntrigeerd hmm. is. Ja. En in de negatieve zin is, uh, is het een beetje het, het, ja, het, het belachelijk maken van, dat kan natuurlijk ook. Ja, kijk, uh, het belachelijk maken kan ook natuurlijk. ik kan ook... Kan ook uh, een spoef zijn hè? Dan, is, uh, dan is het niet direct belachelijk maken, maar dan is het uh, uh, op, een, ja, op een leuke manier belachelijk maken klinkt weer zo stom. Kan wel, maar, kan wel inderdaad. Maar ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel. Nou ja, ze zeggen ook altijd, uh, uh, als er niet meer over je gepraat wordt, dan ben je eigenlijk, uh, ben je weg of ben je echt dood eigenlijk. Dus ja. zolang... Uh, al wordt er negatief over je gesproken of geroddeld. Dan is dat toch een teken dat mensen aan je denken. Als het ja, ja, ja. Ik heb een, een keer iemand horen zeggen. Uh, iemand sterft pas werkelijk als er over hem gezwegen wordt. Of haar gezwegen wordt. Precies, precies. En, en ja, ik heb natuurlijk nu al, al ruim 600 video's op mijn YouTube kanaal staan. Dus ik denk, het is een soort van legacy wat ik nalaat. Hè? Ja, ja, het, het, is het is inderdaad een, een, een heel mooi nalatenschap. Na uh, ja. Maar uh, ook iets wat... Uh, ja, de, de, de, de, to, toch op de een of andere manier de, de tijd zal tronceren. Uh, kijk, je ziet op YouTube ook heel veel... Uh, uh, uh, tutorials. Uh, ja, ik ben niet zo zelf ingenomen... Een, een, een, ik ben soort, niet zo zelf ingenomen dat ik zou zeggen van... Nou, over honderd jaar... Uh, weten mensen nog wie ik ben? Dat, zou, dat zul je mij niet horen zeggen. En nee, maar ik zou, het zou natuurlijk wel heel mooi zijn als, um, als ik wel op, op zo'n mooie en leuke manier herinnerd wordt later, ooit dan. Hè? Ik, bedoel, ik ja. een beetje sentimenteel nu. Nee, maar, wel, maar wel, wel, ik ben van plan om nog wel zeker. Hm? Ja, je bent nog zeker wel van plan om even door te gaan. Maar wat ik bedoel, mensen die dus leraar van beroep zijn, hè, uh, die gebruiken ook YouTube om daar hun lessen op te zetten. Um, ja, nee, dat klopt. Dat, dat, dat, dat, dat is ook wel mooi. Ja, zeker. En ja, je, je gaat uh, niet, niet alleen YouTube, maar ik denk uh, een groot deel van het, uh, van, van het, uh, van het internet. Ja, zou je bijna kunnen zien als zijn de tijdscapsule? Uh, Langlevenarchive.org. Uh, eh, uh, uh... Ja, nou, het is wel grappig wat je zegt, want uh, ik kreeg een tijdje geleden een mail, geloof een maand geleden, van uh, een paar studenten die zeiden dat. Um, uh, dat, dat ze mijn video's erg uh, kunnen waarderen en dat ja. leer, hun leerkracht die eigenlijk normaal gesproken niet zo van de YouTube is en ook niet zo snel iets leuk vindt of grappig vindt die, die kon het toch niet uh, laten om te lachen om mijn video's <laughs> dat zegt genoeg dat ze, dat, ja, dat hun leerkracht. leerkracht dat ja ja ja, ja. maar dat, dat, dat voel ik me wel meteen helemaal vereerd weet je wel ja, ah, dat kan ik me voorstellen. Kijk, Lin zegt het hier ook. Uh, je kan ook lessen van Harvard op YouTube volgen. Ja, dat klopt. Ja, uh, precies. Je, je kan heel veel tutorials en lessen. Er staat, staat zo ontelbaar veel dingen op YouTube. <laughs> ja. Ja. Uh, uh, het enige waar je toch echt nog steeds uh, uh, uh, ja, voor de school zou moeten... ...is uh, echt het leren lezen en schrijven. Nou, ik denk, ik denk zelf dat, dat school voornamelijk heel erg handig is... Om, voor de sociale contacten, interactie ja. die je hebt met, met je medeleerlingen. En ook, zo. ook. Uh, tuurlijk, lezen en schrijven, dat, dat uh, ben ik wel met een je eens. Alleen, we zitten, nu in een wereld, we zitten nu wel in een wereld van het uh, typen. We uh, moeten nog eens leren lezen. Dat je in principe niet meer hoeft te schrijven. Uh, nou, leren we wel lezen leren. wel, maar dat kan je yes. ook op andere manieren leren. Ja, van elkaar okay, bijvoorbeeld oké, okay, je kan leren lezen, lezen, schrijven en rekenen, kan je van je ouders leren. Ja, uh, precies. En ik, denk, ik uh, vind zelfs ook, uh, school een beetje achterhaald. Ik denk eerlijk gezegd wel dat we op een gegeven moment in een tijd komen dat je gewoon van elkaar dingen gaat leren en overnemen. Mm -hmm. En dat je toch wel uh, op andere manieren uh, ja, jezelf kan onderwijs, onder, onderwijzen, zeg maar. Ja, nou, de, dus kijk, uh, ik kijk, ik volg natuurlijk ook uh, een klein beetje de chat en dan inderdaad, uh, la, ja, ik zeg op mijn, op mijn beurt, uh, blijf gewoon inderdaad leren, leren lezen, schrijven en rekenen, uh, want je kan niet altijd vertrouwen op, uh, uh, op de moderne te te techniek die alles voor, uh, voor, voor je doet. En... Ja, je, je moet... Nee, dat niet. Maar je kan wel natuurlijk. in principe heb je wel het vertrouwen in, in de medemens. En, en je kan natuurlijk van elkaar, yes. van elkaar als persoon leer je uiteindelijk veel meer dan wat je uit een boekje leert op school. Dat is mijn mening tenminste. Klopt, klopt, ja. Uh, ik ben ook van, van het, uh, uh, wat ze noemen, hands-on uh, lesgeven... Uh, hè, dus dat dus iemand... Uh, praktijkgericht. Voor, ja, na praktijkgericht, iemand doet het voor, je doet het na. En zo, zo, heb, zo heb ik dus noten leren lezen. Ja. En uh, dat is uh, een, een klein beetje blijven hangen. Uh, ik moet het weer helemaal van nul van aan ophouden, maar ja, het, komt wel, het komt dan wel terug. Nee, inderdaad, inderdaad, ja. Uh, en dan ben ik inderdaad uh, blij dat, dat er inderdaad zoiets is als, als YouTube... ...en inderdaad uh, in, dit geval, in mijn geval dus uh, uh, muziekleraren de tijd hebben genomen om dus dat uh, daarop te zetten. Ja, maar kijk, kijk dat muziekles bijvoorbeeld, dat, dat, vind ik, dat vind ik zelf wel, hele, uh, wel, wel heel uh, belangrijk voor uh, jongeren en kinderen. Ja. En ook bijvoorbeeld... Uh, PMT, uh, psychomotorische trainingen, die kunnen ook heel goed zijn voor mensen. Nou, daar heb je dus dingen voor, um, voor ze, hè, maar op, op, op, bij mijn school heette dat toen gymnastiek. Ja, hè, Inderdaad, je, je oog-hand, uh, coördinatie, uh, moet, hè, moet, moet, moet, toch, uh, moet toch wat aan gebeuren. Ja, ik, dingen zoals leren lopen leren van elkaar. Hè, dat, dat leer je van je ouders, dat leer je van, uh, van, van mensen om je heen. Ja, inderdaad. En kijk, Als je kijkt naar de meest succesvolle mensen in de wereld, die hebben vaak hun school niet eens afgerond. En dan zie je maar dat school niet altijd een garantie op uh, een succesvolle carrière is. Nee, nee dat, dat, dat, dat, dat is waar. Dat is waar. En ja, ik, ik denk toch dat als je bekijkt of bedenkt wat je... Wat je wat je allemaal leert op school, veel dingen die je leert, die gebruik je later niet eens in de praktijk. Zoals? Er zijn, er zijn een heleboel overbodige uh, dingen, vind ik nou bijvoorbeeld, uh, ik vind wiskunde bijvoorbeeld zelf nogal overbodig, terzij je echt uh, werk gaat zoeken in de richting uh, dat, waarin je wiskunde echt nodig hebt. Maar ik vind het zelf een beetje onnodig. Nou. Ja, dat zeggen we nou wel. Maar het, het, het, het leert je wel een vorm van logisch nadenken. Het leert je wel een vorm van probleemoplossing. Ja, maar die kun je ook op, uh, op andere manieren leren, zoals uh, door empathie, uh, ja, lessen te volgen of zo, in ieder geval een soort van inlevingsachtig vermogen. Uh, dat je gewoon ja, dat, je, dat je leert omgaan met elkaar. Dus de, de, de, de e, het EQ van de mens, zeg maar, weet je wel. Ja, oké. Okay. Het, uh, uh, het uh, emotionele, de, emotionele kant van zaak. Ja, dan, dan, dat ken ik. Ja, wat logisch nee. maar denk je. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook een heel beter begrip. Ja, ik, ik heb het dan... Uh, uh, ja, uh, dan, dan eigenlijk over zo, zo, zo van, nou, ik, ik, ik heb uh, zoveel geld in mijn, in mijn broekzak zitten. Ik heb geen zin om, nou, om lang... Ik heb... Uh, uh, geen bank pas bij me en ik heb geen zin om langs huis te gaan. Ik, uh, ik ben nu bij de winkels en ik heb geen zin om langs huis te gaan. Wat kan ik daarvoor kopen? <laughs> da maar, dat is eigenlijk. Dus, maar kijk, dat, dat is heel handig om te weten. Maar ik, ik, ik pers persoonlijk vond ik wiskunde heel ingewikkeld uitgelegd. En misschien omdat ik misschien op dat gebied niet al te snuggen was. Maar ik vind, als je, het kan op een veel simpelere en, en, en logischere manier, zodat iedereen het moet kunnen begrijpen, kan het uitgelegd worden. Ja, dat klopt, dat klopt. Nou, nou, ik kijk persoonlijk, vond ik uh, wiskunde vrij eenvoudig. Uh, toen, ja. toen, toen, toen, ik, toen ik het kreeg. Uh, het, het was een, een combinatie van uh, meetkunde en algebra. Dat is, dat, uh, dat is de combinatie die ik gekregen heb. Uh, na, na, natuurlijk gebruik je het niet in de dagelijkse praktijk. Maar... Uh, ik, ik heb wel uh, gemerkt, uh, uh, uh, ik, ik heb uh, uh, uh, een poging gedaan tot, uh, tot, tot, tot, tot programmeren. En dan blijkt, het inderdaad nut, dan, dan blijkt het inderdaad nuttig te zijn. Nee, maar dat, dat bedoel ik ook wel. Maar er zou eigenlijk veel meer gericht per, per leerling gekeken moeten worden van... Uh, welke richting wil jij op? En als je bijvoorbeeld uh, een richting op wilt... waarin je wiskunde niet nodig hebt... dan vind ik dat, dat, dat je dat vak zou moeten kunnen skippen. Ja, of je zou uh, wiskunde weer in tweeën moeten kunnen, moeten kunnen, kunnen splitsen. Hè? Dat je dus meetkunde apart hebt... en uh, algebra weer apart, uh, weer apart krijgt. Hè, de, ja, bijvoorbeeld, de, de, de, de, de, de, bijvoorbeeld. Kijk, uh, uh, uh, als jij uh, Timmerman wordt... Dan is het toch wel handig voor je hoeken, voor de, hoogtes, voor de verhoogtes, lengtes en dat soort dingen. Maar dan weet je ook hoe schuin het allemaal moet zijn. Precies, maar ja, goed, dan kom je weer uit op theorie en praktijk. En dan denk ik toch dat je het beter leert in de praktijk dan in een, uit een boekje theorie. Uh, ja, in dit geval zal, zal meetkunde, theorie en praktijk hand in hand moeten gaan. Ja. Uh, maar iemand die dus programmeur wordt, uh, wil wilt worden, heeft, heeft geen bal aan, aan, de, aan de meetkundetak van, van wiskunde. Die heeft meer, wat meer aan, uh, aan de kant van algebra. Hè? De, uh, uh, 10, uh, 10 plus x is 13, en wat is x? Ja. Ja, ja. En, en, en dat soort dingen. Inderdaad, dus uh, uh, de zogenaamde regen, re, de, de regenregels, de rekenvolgordes. Maar is dat toch ook gele... iets met numerologie, of is dat weer iets heel anders? Dat, dat, dat is anders. Uh, eh, ik heb dus geleerd de, de, de, met rekenvolgorde: meneer Van Dalen wacht op antwoord. Ja? Als er, geen, uh, als er dan geen haakjes staan, want haakjes gaan, gaan voor alles. Uh, dus dan is het uh, uh, machten en wortels, uh, vermenigvuldige delen, en dan optellen aftrekken. Da Oké, okay, maar wat valt numerologie dan onder? Numerologie uh, dat is, dat, is, numerologie is uh, eerst even Daan begroeten. goedenavond Daan, welkom. Hallo Daan. Uh, zal ik, een keer, ik zal het eens een keer goed en duidelijk opzoeken. Misschien dat ik dat dan een keer in een uitzending uh, zal bespreken. Numerologie nummer, is. Ik vind het voor... wel heel interessant, uh, numerologie, want het is. Uh, maar uh, kort, kort samengevat, uh, je, je, je, je geboortedatum en tijd. Ja. Blijf je net zo lang bij elkaar optellen. Totdat je dus. Een, tot, totdat je dus uh, ...een enkelcijferig getal overhoudt. Uh, ja. ja. En, en, en, en, en dat getal... Oké, okay, er zijn een paar... Getal, uh, cijferige getallen die een uitzondering uh, vormen. En da dat getal... ...heeft een betekenis. Uh, en, en, dus dat getal legt uit... Uh, ...wat jouw karakter zou zijn. Ja, want geloof uh, dat... en, en, en dan wordt er gezegd van... nou, ...stel, jij, jij, jij bent een 8... ...en 8 uh, is... Uh, je bent een uh, opwekkend persoon en je bent uh, uh, je, kan goed, uh, je, je kan goed dit en goed dat uh, je kan goed, uh, eh, en je bent iemand die met uh, andere mensen meevoelt uh, uh, dat, uh, dat, dat, dat soort dingen dat is nummerologie ja ja nee precies want het heeft ook een bepaalde naam nog uh, in het joods het zit heel populair daar geloof ik in, uh, uh, in het jodendom zeg maar is het heel populair dat zou ik nou nu... niet weten. Ja, numerologie um, uh, schijnt in de, uh, in de jodendom heel erg populair te zijn. Maar het heeft dan een bepaalde naam. En daar kan ik dus even niet op komen. Uh, ik ga het even opzoeken. Ja, Numer... ik, ben, ik ben er niet, thuis, niet, niet zo thuis in de Joodse spiritualiteit, hoor. Dus, uh... Nee, maar het was iets wat mij op de een of andere manier wel... Um... Ja, aansprak, maar het had nog een bepaalde naam en nou kan ik er even niet op komen. Roept, uh, die roept Gematria. materia. Ja, oh, de Kabbala bedoel ik. De, de Kabbala, oh. Ja. Um, dat is een hele aparte uh, tak van sport. Uh, kabbalisten inderdaad. Ja. Uh, is een hele aparte uh, spirituele troning. Ik heb er wel eens wat over, ik heb er wel eens wat over, ge, over gelezen, maar niet ja, genoeg en om... Hebben de ja, klopt. Maar niet genoeg om te zeggen van, ik kan er wat over, ik weet wel ongeveer wat het is, maar ik zou er niet zeggen van, nou, ik kan daar een uitzending over wijden ofzo. Maar inderdaad, het is een vorm van Joods spiritualisme. Uh, het is een uh, uh, ja, net zoals de rest uh, een, een, een, uh, een, een, een, een stroming, uh, ja die uh, ja, uh, uh, ook, ook dus inderdaad werkt met. Uh, uh, ...onder andere met Jaweh dus ook het hele boomstructuur zit daar nog omheen en zo. Ja. Uh, maar dan moet ik me daar toch wat beter in verdiepen. Zoals ik zei, ik heb er wel eens een keer een artikel over gelezen en daar houdt het mee op. <coughs> en inderdaad, ze gebruiken een, een boomstructuur en in het centrum staat dan Yahweh uh, aangeduid... Uh, uh, met, met Joodse letters en er staan dan ook andere uh, belangrijke figuren daar omheen uh, binnen de spiritualiteit, binnen hun sp vorm van spiritualiteit. Uh, ik begrijp dat het een hele, mooie, een hele mooie stroming is, dat wel. Ja, dat, dat heb ik wel begrepen. Ik weet er zelf dan ook niet zo heel veel vanaf, maar ik heb er ooit van gehoord en ik dacht, ja, het, het is wel inderdaad een heel bijzonder iets, dacht ik zo. Ja, nou ik stel dan voor, want je, want je schijnt er erg in uh, geïnteresseerd te zijn. Uh, da, ja, ver, verdiep je daar eens, uh, da, da, daar eens in, dan hoef ik het niet te doen. En dan, dat, dat je dan een keer mij, uh, dat je dan vanaf het begin bij mij in de uitzending bent, uh, en dat je er wat over vertelt. Wat vind je ervan? Uh, dat, dat kan. Uh, nou, nou, pin me niet vast aan een aan datum, maar ik denk nee, uh, dat zou ik niet doen. Mocht, mocht uh, ik me daar ooit uh, wat meer in verdiept hebben, dan, dan kom ik daar wel privé een keertje op, te, op terug. Ja, geef dan, geef dan, geef dan een, een, een seintje en dan. Uh, en en dan, dan, komt dat wel, uh, dan, dan komt dat wel goed. Yes. Uh, Dred zegt ook. Uh, Gematria is de praktijk van symbolische waarden toekennen aan de getalwaarden van woorden en of teksten. Oké. Okay. Uh, ja, dus... Ik, uh, ja, uh, kijk, als jij uh, je daarin een uh, keer wil, wil, wil, wilt verdiepen, als je dat interesseert, dan zeg ik ga je gang... Uh -huh. En dan kunnen we daar uh, een keer, als je daar, als je daar een keer tijd, tijd en zin voor hebt, kunnen we daar een keer natuurlijk een uitzending aan wijden. Nou, dat lijkt me eigenlijk wel een uitstekend idee. Of als ik, uh, of als ik een keer niet kan en je, je moet de uitzending overnemen, dan heb je er uh, in ieder geval wat materialen mee te werken. <coughs> nou, dat is inderdaad wel een goed idee. Misschien inderdaad... Goed, we het een keer samen over hebben ofzo. Je, Lijkt je, wel leuk. Jawel, nou, uh, de, de, de, de, de eerste geplande keer dat, uh, dat ik er niet ben is de eerste week van september. Dus het geeft je genoeg tijd. Oh, nou, dat, uh, dat duurt inderdaad wel even, ja. Jawel. Ja. Uh, het, ge, het geeft je genoeg tijd. Kijk, uh, uh, als je zegt van, nou ja, uh, uh, het, ho het hoeft voor mij niet of, een ander, of je wilt een ander onderwerp, dan is dat ook goed natuurlijk hoor. Uh, ik zou er niet aan vastpinnen. Nee, nee, nee. Dat komt sowieso wel goed een keer. Ik moet gewoon een keer. Wikipedia staat een heleboel, dus die ga ik sowieso een keertje doornemen en zo. Ja, of een bibliotheek, een natuurlijk, YouTube. Ja, Wikipedia staat natuurlijk niet alles, maar er, er nee. is genoeg te vinden in ieder geval. Er is genoeg, genoeg te vinden. Uh, bibliotheek. Gewoon je plaatselijke bibliotheek eens een keer opzoeken. Yes. Ja, die hebben we ook wel een uh, plaatselijke bibliotheek, dus... Uh, uh, dan, dan moet je niet verbaasd opkijken dat, de dat degene achter de balie uh, ogen als theeschoteltjes gaat uh, opzetten. Zo van, waar heb je het over? Uh, maar, ze zullen, uh, maar ze zullen je wel helpen met zoeken. Ja, nee, inderdaad. Nou, lijkt me leuk. En uh, ik zie dat, uh, dat nog maar twee minuten, uh, Donag... Ja, ik vind... Uh, uh, ik zie dat inderdaad hier ook. Um, even kijken. Dan ga ik een uh, muziekje opzetten. En uh, dan gaan we daarna de gezelligheid doorgeven aan uh, Herman en Daan. En jullie horen mij dan vroeg en de week weer. En ik zeg bedankt aan Marcus. En uh, tot volgende week. En... Uh, nog even een muziekje. Ja, graag bij en tot volgende, volgende week. Tot volgende keer. Hoi. Ciao.